Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een hoop schade in het onderwijs door de coronajaren. Veel scholen maken zich grote zorgen over hun leerlingen. Doordat ze lange tijd weinig contact hadden met andere kinderen... zijn ze nu bijvoorbeeld onzekerder dan normaal en sneller overprikkeld. Zegt deze docent. Leerlingen gaan minder makkelijk aan het werk. Ze blijven minder makkelijk aan het werk. Ze zijn meer met elkaar bezig. Meer met hun, op zoek naar hun telefoon of afleiding. Omdat ze dat thuis ook hadden. Ze gaan ook... Ze leren ook, hebben minder goed leren doorzetten. Als het even moeilijk wordt, geven ze het makkelijker op. Het ministerie van Onderwijs denkt erover om de opleidingen te verlengen... dus de leerlingen meer tijd te geven om hun school te halen. En scholen kunnen meer mentoruren inroosteren... waardoor leerlingen door te praten aan hun sociale skills kunnen werken. Reizigers zijn vanaf morgen alleen nog in de vertrekhal van Schiphol welkom... als ze binnen vier uur vliegen. Het is door personeelstekort te druk op de luchthaven... en daardoor staan mensen uren in de rij voor onder meer de security check. Ook vraagt het vliegveld om minder bagage mee te nemen op reis. Queen Elizabeth heeft haar plannen voor morgen afgezegd. Het is vanaf vandaag in Engeland vier dagen feest... omdat de koningin 70 jaar op de troon zit. Maar de queen van inmiddels 96 heeft van alle feestjes vandaag genoten. Maar ze is te zwak om morgen weer aanwezig te zijn bij een druk programma. Er is ruim 16 miljoen euro opgehaald bij de Alp du Zes. Vandaag beklommen er duizenden mensen weer de berg om geld op te halen voor kankeronderzoek. Er gingen ook dieren mee naar boven. Dit stel had hun hondje meegenomen in een karretje. Dit hey, is Saartje. En dat is onze En ja, Waarom heeft u saartje meegenomen? zaartje uh, ja, meegenomen? We hebben sinds vorig jaar een hondje gekocht. en uh, ja, dan We gingen toch de Alp lopen voor wat vader en moeder. Dus moesten we moesten toch wel mee. En gelukkig was er naast het nog genoeg plek voor andere belangrijke spullen in het karretje. Ja, en de wijn en bier. We hebben alles bij ons. In een flesje. Oh, U heeft er even, u heeft even lekker van gesnoept. Ja, in bocht 18 drinken we op mijn moeder altijd een wijntje. En als we straks bij mijn vader zijn, bij bocht 4, dan drinken we een biertje. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of vijf. Morgen opnieuw flink zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de N244 Alkmaar-Edam in beide richtingen dicht... na een ongeluk tussen Alkmaar en Zuid-Schermer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Z Web nu Alternative FM Walk out the big house, the caboose I make good dope, on the banktails and hit town Dip the bill in a clip joint, I'm the butter and egg man Someday you walks up to me Gotta help some- some cheaters and meet the dolls in the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 En uh, er zullen ook weer twee tracks uh, van uh, te horen zijn. Wat is er uh, leuker dan, dan op een gegeven moment ook weer iets uh, te draaien... van een band die zegt dat ze alweer bezig zijn met nieuw materiaal. Nou, dat nummer, dat, daar hebben we jullie echt uh, mee geterroriseerd... Uh, denk ik, ergens uh, rond 2020, eind 2020, begin 2021 zelfs. En dat is dit nummer. Van V en openly remember... Even more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 Dat is de derde EP. Die zegt derde EP. Hoe kan dat nou? Ja, nee. Notre Messos was de eerste. Hè. Rubbing Make It Worse was de tweede. Ja, die had ik dus even niet uh, meegeteld, die uh, Notre Messos. Ja, maar dat was dus wel de eerste EP. Duidelijk. Eh, we gaan verder met de uh, Stone Souls. Die hebben we dat uh, vorige week al uitgebracht. Maar ja, als er een 3 voor 12 Noord-Holland-vloedgolf is, dan tellen ze die niet mee. Dus dan moeten we een weekje wachten. Het is een beetje Amerikanen met een stevig grantje. Oh, yeah. from the sun Now I feel like I'm really by you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 ons champagne bij de wijn. Champagne. Champagne bij de wijn. Champagne. Yeah. De water mag je houden van, ik doe wat Champagne.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 Vorige week hebben we hem al even laten horen, maar is er inmiddels alweer bijna twee weken uit de nieuwe ja, van Net wel. Francis Swerving. Wow. Swerving don't know what to do. I want it all. I ain't come here to lose. No, I'm rising up. I need the highest view. Whoa, I take what's mine. I need that pain and full Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it all. I ain't come here to lose. No, I'm rising up. I need the highest view.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 Ja, oh ja, ja, ja, ja. Um, nou, ik denk dat jullie niks te klagen hebben... als het uh, gaat over de belangstelling over Big Thing. Ja, dat gaat heel goed, ja. Daar zijn we heel blij mee. <laughs> dat dacht ik ook. Uh, ik kan uh, geen uh, muzikale nieuwswebsite uh, opslaan... Uh, of uh, ik zie van alles en nog wat voorbij komen. Um, je, heeft het jullie zelf eigenlijk ook verrast? Of uh, waren jullie toch wel zo van... nou, dit zit er toch wel een beetje in? Nou, ja, maar het moet nog ook meer worden. Meer? Vertel. Ja. Nou ja, het, het, het moet groter. Het <laughs> moet wereldwijd. Uh, van uh, Amerika tot Azië, iedereen moet het horen. Ja. Uh, met wie heb ik nu even het genoegen? Met Kai, aangenaam. Oh, ah, Kai, okay, de drummer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. die kent ik nog uit het, uh, uit het grijze verleden, dat hij de, de, de sticks uh, hanteerde ja, bij, bij, bij dat andere bandje. Maar goed. Uh, Um, ja, want, uh, want jullie zijn uh, uh, flink uh, bezig geweest. Uh, optreden bij 3 voor 12, zag ik. En ook nog bij Giel Beelen. Ja, 3 voor 12 gisteren. Dat was heel leuk. Drie nummers gedaan. Ja. En sowieso uh, zo, veel het optreden. Nu, uh, we rollen nu net het podium af uh, voor het programma van De Wolf. Dat dat heeft, uh, dat, daar zit ook een, een, een, een verband tussen. Hè? Tussen uh, De Wolf, uh, Pablo van der Poel en jullie. Ja, ja die heeft, uh, Pablo heeft ons uh, album... Uh,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 Ja, we kenden, we kenden Pablo al. Het was al heel lang een vriend van ons. En we wisten van hem, uh, hij had al platen geproduceerd en opgenomen. En we wisten dat hij die analoge studio had in, uh, in Utrecht. Mm -hmm. En uh, wij wilden per se uh, de warmte van uh, analoge opnameapparatuur op de plaat hebben. Dus uh, toen hebben we Pablo gevraagd om het te doen. Ja, um, als we het to dan toch even een klein beetje serieus... Die vond ik eerlijk gezegd bij die track uh, wel passen die ik net gedraaid heb. Sunlight. Daar komt dat wel heel duidelijk een beetje naar buiten toe, vind ik. Zeker, ja, daar word je het over. Ja. Uh, kan je merken dat, uh, dat daar uh, tijd en aandacht uh, aan besteed uh, is? Ja, ik vind het wel, maar uh, wat vinden jullie ervan? Uh -huh. Nou uh, ja, tijd niet. Want we hadden geen geld voor meer dan zeven dagen in de studio te zitten. We hebben alles in een paar takes opgenomen. Ja. Maar aandacht, dat is vooral inderdaad. Met, met, met, uh, hoe zeg je dat met. Um, Analoog opnemen moet je gewoon heel, uh, heel precies te werk gaan en heel erg precies weten wat je doet. Niet, zoals bij digitaal kan je gewoon duizend dingen opnemen en een beetje kijken en een beetje combineren en een beetje doen. Ja. analoog betekent echt op een, op een uh, band, op een tape. Ja. En uh, daar kan je helemaal niet zoveel mee, uh, niet zoveel mee klooien eigenlijk. Dus ja. dat is heel uh, vuur. Dus het wordt, uh, er wordt niet gefriekt als het ware eventjes. Er wordt ook geen loopje genomen met uh, ons als luisteraar.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 Ja. Ja. Um, even over uh, um, nog wat er, wat er aan staan is, want, um, ja, want ik vraag me ook af, uh, ja, uh, gezien uh, de, de belangstelling op de nieuws, uh, websites uh, als het gaat om muziek, uh, zijn er wel hele goede reacties op, uh, op gekomen? Ja, zeker. En ja? Ja, net uh, ook nog uh, een mooie recente van Volkskrant. Ja, ah, die heb ik gemist. Die, uh, die vier sterren uitdeelde, dus, uh, ja. We zijn heel schoff zijn we tot op. De reacties zijn er goed in. De ja, leuk is, uh, denk ik dat, uh, dat iedereen een ander nummer uitpikt als beste nummer. Dat vinden we eigenlijk het mooiste compliment. Dat ja. Bijna alle recenties komen er andere nummers naar voor. Uh, elk nummer wordt dan een keer genoemd. Wat is jouw favoriet, Jaap? Uh, um, die ga ik zo uh, laten horen. Die heb ik afgelopen dinsdag al, uh, al uh, gedraaid uh, in het uh, onderdeel Bij de Kalt nog wel zo. Maar dan heet het officieel Jaap's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 Uh, uh, wat, wat staat erin? Ja, dat, uh, pff, Mo Moet ik hem even voorlezen? Nou, als het, niet een, uh, als het niet een half uur duurt, dan zeg ik ja, een, een paar onderdelen eruit, dan uh, zeg ik ja. Hm. Een wonderschoon album noem ze Dat geloof ik. Een wonderschoon album. komt komt ik van de live.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 Uh, nou, de, ze hebben gekozen voor die naam omdat het gewoon uh, een hele pakkende naam is. Ja. En iedereen weet gelijk waar het over gaat. Ik bedoel, je hoeft maar Elephant Band in te googelen en deze vier fantastische gasten die staan gewoon bovenaan. <laughs> ja. Dus vandaar de naam Elephant. Ja. Um, ja, je kent het meteen, het blijft hangen in je kop, net als de prachtige nummers. Dus ja, vandaar. Ja, ja, ja.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 Aha, duidelijk. Um, dan kom ik uit uh, bij die favoriet uh, Know You Rider, want dat uh, okay, dat vind ik. Dat lukt, dat ja. wat, wat hebben jullie zelf met, uh, met dat nummer? Nou ja, dat is grappig dat je het zegt. Dat nummer is um, um, ja, zo'n nummer wat sommige mensen zeggen van dat, dat, dat slechtste album, nummer van de album en anderen vinden het het beste. Dat vind ik, Pablo vindt het ook het beste.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 Ja, goed idee. Hartstikke leuk. Ja, ja. hier uh, is Elephant en dat uh, nummer dat heet uh, No You Rider. <middels>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 So Dawn's blue horizon Feel the breeze Through palm trees Hear the ghost Swizzly cold White stone nog niet uh, geselecteerd voor de popronde. Maar dat zal uh, wel uh, niet lang meer duren, denk ik. Lorem Mipsum. Uh, vanmiddag uh, waren ze te horen in het uh, programma van uh, Timo Perlin uh, bij 3FM. Als trending talent, dat hebben ze dan uh, mooi van elkaar gekregen. en uh, Dat uh, leverde dus hun een live optreden bij uh, 3FM op. Toen hebben ze dit nummer gespeeld. Nou, daar hoorde je niks aan, aan uh, dat het uh,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 Lamps spare some oil, terrible man. Can you teach us how to love and care? Make us hope again.